Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen groepsles, maar trainingstijdslot. De nieuwe coronaregels voor sportscholen zijn ruimte interpreteren. En dat doen ze ook. Want wat is nou precies een groepsles? Sportscholen zeggen dat ze dat al de hele dag aan het ministerie vragen. Sommigen hebben simpelweg de naam groepsles vervangen in training. Ook de Tweede Kamer heeft vragen over de coronaregels. Zoals wat er dicht moet, vertelt verslaggever Wilma Borgman. Wel naar de sportschool, maar niet naar de bieb. Wel naar de kapper, maar niet naar een restaurant. Wel naar de IKEA, maar niet naar een museum. Wat is de logica? Daarachter vragen veel Kamerleden zich af. Over zwembaden was ook nog onduidelijkheid. Premier Rutte zei gisteren dat die dicht moeten. Maar op de site van de overheid stond lang dat zwemlessen voor kinderen wel door konden gaan. Dat blijkt een fout. Zwembaden gaan volledig dicht. Over een uurtje gaan nieuwe maatregelen in. Er zijn stoffelijke resten van een piloot uit de Tweede Wereldoorlog gevonden bij Dalse. Een oud Duits vliegtuigvrak werd daar opgeruimd en daarin werd de Duitser gevonden. Hij stortte in 1944 neer. Uit onderzoek moet blijken wie die piloot was. In het hele land liggen nog 30 tot 50 wrakken met waarschijnlijk stoffelijke resten van piloten. Joe Biden heeft weer een staat binnengesleept. CNN has projected that Joe Biden will win the key battleground state of Wisconsin. Trump heeft al gezegd dat hij de stemmen in Wisconsin opnieuw geteld wil hebben. Omdat hij denkt dat er door de stemmen per post fraude is gepleegd. Daar is geen bewijs voor. In vijf andere swing states worden de laatste stemmen nog geteld. En van stemmen per post naar Winston Post, want ken je hem nog? Hij werd jaren geleden bekend met zijn rol als Benjamin in GTST. Maar Winston heeft zijn acteercarrière nu aan de wilgen gehangen en zit achter het stuur. Hij is rijinstructeur geworden. Is toch wel even wennen. En dan zit ik hier nu in een lesauto en daar moest ik me wel eerst even overheen zetten, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Door corona moest hij ander werk zoeken. Dit is het geworden, maar eens bekend blijft altijd bekend. Een leerling in de les ook die zegt, oh mijn moeder die had echt posters voor jou vroeger boven de bed. Dat ik dacht, oké okay, fuck, ik word oud, weet je wel. En dan nog het weer. Het koelt vanavond snel af. Vannacht is er kans op mist en kan het plaatselijk licht vriezen. Morgen bewolking en af en toe wat zon. Het wordt 7 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de N202 IJmuiden Amsterdam nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Spaanbouden en Spaanndam. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet, niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven, één kroeg en één keer.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 Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij En het is waar wat ze zeiden Te stil hier aan de overkant Maar dat maakt op zich niet uit Ik kom nergens anders thuis En ja, er rijden treinen hier Aan de oevers van de IJssel Als je carrière maken wil Dan hoef je niet te blijven hier Maar... Hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar waar het feestje voor het jaar de zwarte cross is. Daar waar het glas niet alle vleeg, maar half vol is. En een open deur los is. Het is niet zo mooi om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Kent elke achternaam, en niet de pijn. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de overgang Maar ik kom hier vandaan. Bij je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 Ga studeren, ergens anders gaan proberen. Steel hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Steel hier aan de overkant. Het is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat, dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, bij je fiets gewoon nog over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 She give me the left. What you give me that step by step? Het ritme I van ZFM. I know when he's been on your mind That distant look is in your eyes It's not the way I choose to live. And something somewhere's got to give. As sharing this relationship. over like a little girl's And your eyes have lost their shine You whisper something softly I'm not meant to hear Baby, tell me what's on your mind I don't care what people say About the two of us from different worlds I love you so much that it hurts inside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 Dan doet het niet zo'n pijn, als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maar klein. dit hart ik heb het pas gekocht. Bewust een, dus een tweede hand, je blijft geen gouden kopen, je blijft geen gouden ook, kopen. ook al had je wel de kans. Het kan geen kwaad. Take a left to go